Het is zorgwekkend dat zoveel studenten lenen, dat vindt de LSVB, de studentenvakbond, is dat. Vorig jaar leenden zeven op de tien studenten geld bij DUO. En daar kunnen ze ook niet veel aan doen, zegt de LSVB. Maar het maakt hun toekomst wel onzeker. Je vraagt je ook af, ben nu niet veel lenen, moet ik misschien gaan bijwerken? Nou, Dan heb je weer minder tijd voor je studie. En op die manier zorgt die uh, dat leenstelsel eigenlijk, waaronder studenten veel meer zijn gaan lenen... voor veel meer financiële onzekerheid en dus ook voor meer stress. Gemiddeld leenden studenten vorig jaar 700 euro per maand... De Turkse president Erdogan doet aangifte tegen Geert Wilders. De PVV-leider plaatste dit weekend een cartoon van Erdogan met op zijn hoofd een bom met brandende lont. En hij schreef het woord terrorist erbij. Dat viel niet goed in Turkije. Zoomen aan je keukentafel, achter je laptop, op je kaarsrechte stoel. Veel thuiswerkers hebben geen ideale werkplek. En dat leidt tot klachten. Volgens vakbond CNV heeft 40% lichamelijk last. Vooral van de schouders, nek, rug en armen. Flink wat schade door onweer in Rijswijk. De bliksem sloeg daar vannacht in een boom in een woonwijk die daardoor in één klap explodeerde. Deze weerman legt bij Omroep West uit hoe dat kan. Kijk, de temperatuur van een bliksemschicht is 30.000 graden. Dat is uh, vijf keer zo warm als de oppervlakte van de zon. De sappen in zo'n boom die gaan natuurlijk meteen koken. En dat is waarom zo'n boom kan exploderen, waardoor dus de stukken hout alle kanten uit kunnen vliegen. Nou, dat is dus ook gebeurd. De boom is bijna helemaal weggevaagd. En door de explosie in Rijswijk werden grote stukken hout Weggeslingerd zelfs zo hard dat een enorme tak in een gevel is blijven steken. Het weer dan nog? Vanmiddag neemt de bewolking toe en gaat het op steeds meer plekken regenen. Het waait stevig en het is een graad of 12. Morgen eerst zon, maar later op de dag kans op pittige buien met hagel en onweer. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vanochtend vroeg gebeurde er een ongeluk op de A7 vanuit Hoorn naar Zurich op de afsluitdijk. Vanuit Noord-Holland naar Friesland kun je dus geen gebruik maken van de dijk. De weg is dicht. Je moet omrijden via Emmeloord over de N307 en de A6. De verwachting is dat de afsluitdijk nog dicht blijft vanuit Noord-Holland naar Friesland tot half 1 vanmiddag. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 All the shots. I'm like a firecracker. I make it hot when I put on a show. I You can can't get- See what you can do. It's just Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het CDA zet nieuwkomer Inge van Dijk... op nummer 4 van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zij komt naar lijsttrekker Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt. Op nummer 10 staat oud lingo presentatrice Lucille Werner. Premier Rutte, de ministers Hoekstra, Van Ark en Wiebes... worden volgende maand onder Ede gehoord... over hun rol in de kinderopvangtoeslagaffaire. Ook pvda leider Asje wordt gehoord. Hij was in het vorige kabinet minister. Het personeel bij Vodafone Ziggo blijft ook na de coronacrisis meer thuiswerken. Het bedrijf zegt de eerste grote werkgever in Nederland te zijn die hiertoe besluit. Het weer vanuit het zuidwesten regen. Het is vanmiddag een graad of twaalf. days and hoping you'll come around and i see your face where